ANWB Verkeersinformatie, u hoorde het al in het nieuwsbericht... in verband met de ontmanteling van een bom uit de Tweede Wereldoorlog... is de A4 Amsterdam-Den Haag nog tot 10 uur vanochtend afgesloten... in beide richtingen tussen Leidsendam en Zoetewoude Dorp. Het verkeer voor Den Haag zowel als Amsterdam... moet daarom tot die tijd omrijden via de A44. Nu weten we het wel hoor.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 is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Weij. 3,5 minuten over 9. Welkom terug bij de Nieuws Show. Tot 10 uur. Aandacht voor de opstandige... Oeigoerse minderheid in China. Dan gaan we het hebben over de plek in Egypte... waar uiteindelijk zeven kilometer Nederlandse boeken terecht zullen komen. En we hebben het over de nadelige effecten van een oogwaarschijnlijk gezonde drank. En dan gaat het over bietensap. En dan komt er ook nog een pleidooi voor een eerlijke prijs op prijskaartjes. Goed, maar we beginnen met hogeschool-lobby. Ja, het hele jaar reizen op kosten van de zaak... Iedereen zou dat misschien wel willen. Diplomaat Herman Schaper doet het, maar dan wel met een heel helder doel. Landen overhalen om Nederland in 2017... een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad te geven. Hoe gaat dat in zijn werk? En waarom zou je eigenlijk in die raad willen? Een veto-recht is toch al niet weggelegd voor Nederland. En eerder vorige maand weigerde Saudi-Arabië... bijvoorbeeld nog een zetel in die Veiligheidsraad. En Herman Schaper is bij ons om te praten... over dat wereldwijde lobbyen voor Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Nederland wil uh, dus in die Veiligheidsraad en u moet daarvoor zorgen. Hoe ziet de gemiddelde werkdag voor u eruit als u bezig bent met zo'n lobby? Nou, Ik begin meestal met het lezen van ingekomen berichten... van ofwel onze vertegenwoordiging in New York... ofwel ambassades van landen waar discussie is over Veiligheidsraad... Wie, of wie zullen we gaan stemmen. Gesprekken die ambassadeurs hebben. Uh, ik volg ook een beetje wat in de pers uh, over Nederland geschreven wordt... Um, en ik bereid me voor op reizen en gesprekken met ambassadeurs... over onze kandidatuur. Ik zit niet de hele tijd in een vliegtuig, overigens. Nee, ik, dat begrijp uh, het wel. Een, <laughs> laat ik wel. Een week in de maand probeer ik, probeer ik uh, ja, op reis te zijn. Want u moet echt naar die landen toe. Het is niet zo dat u dat vanuit New York kan doen, in dit, uh, kantoor. Nou, allebei. Een, een heel belangrijk deel van het werk moet in New York gedaan worden. En dat is omdat je hebt dus 193 landen. Dus er zitten ook een boel kleinere landen bij en een, een groot aantal daarvan die laten het aan hun ambassadeur... om de keus te bepalen. Dus die zeggen, wij kunnen dat hier niet zo goed overzien... Hoe, hoe het precies ligt, de bijdrage van de diverse kandidaten... wie is de beste kandidaat, laat het aan de ambassadeur. Dus onze ambassadeur in New York, Karel van Oosterom, is heel belangrijk in ja. uh, zijn contacten. Wat ik doe is, samen met de mensen in Den Haag... Uh, en in overleg met New York praten over de inhoud van de campagne... wat zijn onze prioriteiten, wat zijn onze sterke kanten, zwakke kanten... Uh, en zelf ook op reis gaan om landen te bezoeken of confer naar conferenties te gaan. En dan moet u cadeautjes meenemen. En dan las ik iets over een USB-stick nou. en stropdassen. En toen dacht ik, <laughs> nou, het is wel crisis ook daar op dat gebied. Ja. Nou, kijk, uh, ik ben bijvoorbeeld een, een, een zes weken geleden naar een conferentie geweest in de Stille Oceaan. En daar zijn een heleboel kleine eilandstaten die wel een stem hebben. Ja. Die hebben soms misschien maar honderdduizend inwoners. Maar ze hebben net zo goed een stem als veel grotere landen. En daar zijn er een, een klein dozijn van in die regio. Dus dat maakt nog wel wat uit. Het was 30 uur vliegen. Nou, dat was weer niet het hoogtepunt van mijn bestaan. Maar uiteindelijk ben je daar. En ik heb daar met zeven ministers en een president kunnen spreken. En je, wat je dan probeert te doen natuurlijk... Je hebt nu ook niet zoveel tijd om alles heel uitgebreid uit te leggen. Maar een paar punten te benadrukken. En, en je hoopt dan dat dat blijft hangen in hun geheugen. En als het dan later nog eens een keer aan de orde komt... wie zullen we gaan stemmen? Want er zijn dus drie kandidaten. Ja, wie... Italië. Zweden, Nederland. Dus dat wordt niet makkelijk. Dat ze, dat ze kunnen die landen niet zo goed uit elkaar houden misschien vanuit nou, die uh, uh, eilanden. Maar ze zijn alle drie EU-landen. Dat is al een punt. Okay. Van, uh, ja. dat, het, uh, dat ze denken van, L ja, wie, moeten om we, wie moeten we nou stemmen? Wie heeft het beste cadeau? Daar gaat het dan om? Nee, dan gaat het om dat je uh, kom, aandacht aan ze geeft. Luistert naar wat zij belangrijk ja. vinden. Uitlegt wat wij belangrijk vinden. Wat we in de en dat je strak in, in de plooi blijft. Want ja, Je denkt tegelijkertijd, wat, wat zit ik hier, zeg, met... Uh, ja, nou, ja, dat mag het, u natuurlijk niet zeggen. Maar, maar sommige van die luiken kan je nog wel lachen. Maar over het ja. algemeen, dat moet je niet overdrijven. Maar meneer Schaiber, ja. is het eerst niet eens handig om te weten... waarom we überhaupt in de Veiligheidsraad willen? Ja, nou, dat, dat ik, het is het op, op z'n kortst gezegd... door de ambassadeur die we in New York hadden... toen we vorige keer in de Veiligheidsraad zaten, Peter van Walsen... die zei, je bent wel gek als je zo'n kans om invloed uit te oefenen laat lopen. De, de, het belangrijkste militair-politieke orgaan in de wereld... op veiligheidsgebied dan, hm. is de Veiligheidsraad. Die heeft unieke bevoegdheden, die kan besluiten nemen... die voor andere landen bindend zijn. Die ja. kan sancties opleggen, die kan mensen op een terroristenlijst plaatsen. Die kan ook het mandaat geven om een militaire campagne te voeren. Nou, Nederland heeft bij uitstek belang... bij internationale veiligheid en stabiliteit. Wij zijn een land met een open economie. We zijn op alle handen manieren kwetsbaar... We hangen af van samenwerking met andere landen, ook in de VN. Dus als wij nou een zekere rol kunnen spelen in die discussie... hoe moeten we dat aanpakken, welke kant gaat het uit... dan dienen we ons eigen belang. Ja. En, en je wordt niet uh, permanent buitenspel gezet door een paar landen... want dat is natuurlijk het imago van die Veiligheidsraad... waar het veto-recht is. Dus kortom, je kan je echt werkelijk uh, ja, een versuffing vergaderen... maar op een goed moment komt een van die vijf landen en zegt... nou, dat doen we niet, toch? Ja, je hebt dus het veto recht voor die vijf permanente leden. En dat zijn Amerika, China, Rusland, Frankrijk, Engeland. Hm. Um, en die, dat is oorspronkelijk zo ingesteld om, vanuit de gedachte... dat je moet geen besluit nemen waar een van de grote jongens echt een probleem mee heeft. Want dat je... besluit leidt dan weer tot een conflict. Hm. Dus ze moeten wel met elkaar eens zijn. Ze hoeven er niet voor te stemmen, maar ze moeten in ieder geval niet tegenstemmen. Ze moeten mee eens zijn dat de VN iets gaat doen. En dus die vijf die kunnen zeggen, ik ben het er niet mee eens en dan stopt het. Ja. Soms, wij als Nederland zijn er van het begin af aan niet voor geweest... om dat heel uitgebreid te interpreteren. We hebben gepleit voor een beperking van het vetorecht. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Maar dan nog heb je als niet-permanent lid, er zijn er dus tien. Je hebt vijf permanente, tien niet-permanente. Die wisselen iedere twee jaar. Die tien niet permanente hebben toch duidelijk invloed... Want je kan als wel een veto uitspreken... maar als je iets positiefs wil bereiken in de Veiligheidsraad als permanent lid... als je een besluit wil van de Veiligheidsraad om iets te gaan doen... of te, te, daarvoor het mandaat te geven... dan heb je een meerderheid nodig van negen stemmen. En die negen betekent dat er dus vier naast die vijf voor moeten stemmen. Ja. En je hebt gezien een paar jaar geleden toen met Irak... dat Amerika en Engeland nog geprobeerd hebben... om die meerderheid in de Veiligheidsraad te krijgen. Die kregen ze niet. Nee. En dat was omdat die niet-permanente leden niet in meerderheid bereid waren de Amerikanen te steunen. Sy Syrië net ja. zo, toch? En al dat soort dingen. Nou, Syrië is dus, ja, dat is met name Rusland en met ja. China een beetje erachter. Nee, het is maar goed, dat is dus het grote dilemma. dilemma. Dus dan, dan denk je bij jezelf: ja, wat zou je überhaupt naar al die kleine eilandjes afreizen voor zo'n tandenloze uh, club? Nou, dat is niet tandeloos. Nee, maar goed, Alleen, ik solliceer natuurlijk heel erg. dan loopt hij is... vast en dat is een beetje in het systeem ingesloten. En wat je dan soms ziet, dat was ook toen met die crisis in Kosovo... dat Milosevic, de Albanese Al Al Al Al in Kosovo, als het, ware, de, de het land uit Joeg. Toen heeft de NAVO gezegd, dan maar zonder Veiligheidsraad. Uh, we hebben voldoende juridische grond om het te doen. Ja. Dus je bent niet totaal geblokkeerd, maar het is veel beter... als je wel een internationale overeenstemming hebt... en een mandaat van de Veiligheidsraad. Ja. En dan die inhoud van het mandaat, die kan je ook invloed op uitoefenen. Wij, wij hebben bepaalde prioriteiten, wat we dan graag zien dat er gebeurt... als er een, bijvoorbeeld een internationale peacekeeping operation... een vredesmissie wordt gestuurd. Dat er, dat er veel aandacht wordt gegeven aan de bescherming van de burgerbevolking. Niet zoals, alleen, nu zoals, zoals nu Mali. Zoals ja. nu Mali, precies. Uh, en dat we, we hebben ook een speciaal profiel dat we zeggen... je moet veel meer aandacht geven aan de rol van vrouwen in vredesprocessen. Uh, dus ook een, een, bijvoorbeeld uh, ten aanzien van Syrië hebben we daarover een speciale bijeenkomst georganiseerd ja. in New York. Maar kortom, u bent er echt van overtuigd dat in die twee jaar, ja, als Nederland, een behoorlijke rol kan spelen. Ja. Want wat ja. heeft ik Nederland bevra... dan te bieden aan, nou, aan die ik, landen? Ik, ik, ik vergelijk het soms wel eens met een coalitie in Nederland, zoals we hier hebben, met vier of vijf partijen. Als je niet een van de grote partijen bent... moet je niet denken dat, die, dat jij de coalitie helemaal aan je hand kan zetten... en het precies zo kan krijgen als maar... je wil. Maar je kan wel invloed uitoefenen op wat er, als er gebeurt... Wat, wat voor beleid er gevoerd wordt. Nou, zoiets is het ook in de VN. Je hebt het natuurlijk niet voor het zeggen, maar je kan je accenten leggen. Uh, je kan aan de, dus aan de meningsvorming een bijdrage leveren. Want we hebben dus een, een uitgebreid netwerk van ambassades. Dus we weten vaak in een heleboel landen wat er ongeveer gebeurt. We. Dus we zijn ook een gewaardeerde partner... In de discussie, als we tenminste met wat slimme ideeën komen. En, en, en, zelf, en zelf ook bereid zijn een bijdrage te leveren op een bepaalde moment. Maar, maar wat zegt u dan tegen die, die landen waar u op bezoek gaat? Wat, wat, wat behalve dan nou, dat u met een USB-stick uh, aankomt, ja, waar nou, een beetje schamper over gedaan werd hier en daar? Want ik begreep dat. De ja. de Marshall-eilanden had, de minister van Buitenlandse Zaken tegen hem gezegd: is this your gift? Nou. Uh, wij krijgen ja. bijvoorbeeld van andere landen wel betere ja. cadeaus. Nou Ja, ik heb toch gezegd, wij zijn. Is dat echt zo gegaan eigenlijk? Ja, hij zei van, hé, hey, wat is dit nou? U had geit verwacht of zo. Nou, ja, is, een mooi cadeau. Kijk, het iets het, het, het zilver, is iets van zilver, iets blinkends. Ja, iets blinkends. Ja. Het is voor een deel ook gewoon de cultuur in bepaalde landen. Dat als je bij een minister of een president op bezoek komt, dan geef je hem een, een cadeau. Uh, als een teken van respect. Ja. Je koopt daar geen zetel voor. Nee. Dat, dat is een maar zo'n USB stick, dat ziet er ook niet uit. Nou, er was een andere... Uh, nou, dat staat wel op. <laughs> Nederland, kandidaat, Veiligheidsraad. Nou, Jawel, maar het, <laughs> het geeft... <laughs> ja, met, meneer schapen. het wacht geeft wacht. niet leuk een USB-stick. Jawel, want ik had dus een andere minister... die zei, dit is een verdomme slim cadeau. Want iedere keer als ik mijn mijn pc gebruik, dan vloept daar Nederland in beeld. Want de eerste twee minuten als je die USB-stick gebruikt, krijg je Nederland. Ja, je die... hij is toch wel zo slim geweest om op een goed moment hem weer uit te halen? Dat je nee. niet elke dag weer tegen die tulpa zit te kijken? Nou, het is de Rotterdamse haven. Oh, nou het, kijk. het is de Delta-werken, maar het zijn ook Nederlandse schilders. Dus even, maar het he, de hele idee is van die cadeautjes, we denken nu ook bijvoorbeeld aan machetknopen of dassen met ons logo erop. Het idee is simpelweg we hebben dat mensen... mannen cadeaus hoor, sorry. Nou oh. Een sjaal, ze hebben een sjaal. We hebben Discussie, zijn sjaals goede oh, cadeaus? Ja. Weet ik. Mieke vindt van wel. Nee? Ja. Oké. Okay. Maar in ieder geval, het gaat erom dat, dat je ze in herinnering brengt... Dat, we, dat Nederland een kandidaat is. En dat ze dus, als ze het vervolg weer met <laughs> Nederland te maken hebben... denken, oh ja, verdorie. Jullie willen ook in de Veiligheidsraad. Uh, wat vind ik daar eigenlijk van? Maar daar gaat het natuurlijk om, behalve dat cadeau... dat u ze duidelijk maakt... Wat, u, wat Nederland te, te bieden heeft. Ja. dat is natuurlijk de echte reden... waarom ze op ja. Nederland zouden moeten ja. stemmen. Nou, we hebben een aantal inhoudelijke prioriteiten. Uh, een daarvan is dat... Wij zijn, Den Haag is natuurlijk de... de, de wat genoemd wordt de legal capital of the world. Da daar zitten de belangrijke juridische instellingen van de VN. Internationaal recht is... Helemaal in het belang van kwetsbare landen als Nederland. Maar het is ook in het belang van de internationale gemeenschap. En, wij, en je kan een, we willen dus het internationale recht bevorderen via de Veiligheidsraad. Met name ook de relatie tussen de Veiligheidsraad en het internationaal gerechtshof. Het internationaal gerechtshof houdt zich vaak bezig met conflicten tussen landen... die je dan via een juridische procedure oplost. Je komt dan eigenlijk tot een uitspraak. Dus, daar, dus Er daar, zit een samenhang ja, ja. tussen wat de Veiligheidsraad doet... en wat die Haagse instellingen doen. Dus, en ons gevoel kan de samenwerking en de contacten tussen die twee... kan al beter. En dat legt u ze uit. En u zegt, daarom moet jullie op Nederland stemmen. Want dan heb je zelf ook voordeel, mo als, mocht het nodig zijn... Nou ja, het is, het is een, een, een, een rol die eigenlijk ook bijna van Nederland ver, uh, verwacht wordt. Uh, we trekken dat ook in de brede, dat we zeggen, we willen de politieke rol van de VN uh, op het gebied van uh, geschillen, vreedzame geschillenbeslechting, politieke oplossingen, vredesproces ja. willen we bevorderen. Daar staan we op het moment wel goed, want we hebben dus een aantal uitstekende mensen in belangrijke functies in de VN. Dus dat kan ik dan ook op wijzen. We hebben dus nu Bert Koenders in Mali, maar we hebben ook Sigrid Kaag die nou, daar dus toezicht houdt op die. Ontwapeningsproces, chemische wapens in Syrië, daar kunnen we ook goed mee voor de dag komen. Die krijgt een hele positieve pers. We hebben uh, Robert Serri, die al een jaren de Midden-Oostenman is van, het, van de VN. Dus wij leveren ook een uh, bijdrage aan het functioneren van de VN zelf. In 2000 uh, waren we ook al lid van de Veiligheidsraad. Wordt u wel eens gevraagd, wat hebben jullie daartoe gepresteerd? Of waar bent u trots op? Ja, uh, hebben we zelfs, toen heeft de regering daar nog een brief uh, naar de Kamer over gestuurd. Eén voorbeeld was, uh, er was al Indonesië had de voormalige Portugese kolonie Oost-Timor bezet. Uh, dat land wou onafhankelijk worden, het is een klein landje overigens, maar goed, dus wou onafhankelijk worden, was een voortdurende problemen, ze nu en dan ook vielen daar doden. Referendum, de meerderheid van de bevolking zegt onafhankelijkheid, en dan begint de pro Indonesische partij zeg maar, en de milities die daarmee verbonden zijn, die beginnen op grote schaal te moorden. Nou, wij waren op dat moment net voorzitter van de Veiligheidsraad. Dat, dat, dat roleert iedere maand. Toen hebben we echt een heel belangrijke rol gespeeld... in het heel snel reageren van de VN. En het ook, het ook omdat je een... specifieke kennis hebt natuurlijk juist ja, in dat gebied. Ook dat, precies. En omdat we dus de Indonesiërs waren daar een hoofdrolspeler... daar hadden we natuurlijk een heel direct makkelijk contact mee. En toen is het al tamelijk snel is, is er aan die moordpartij een eind gekomen. En is er een procesopgang gekomen dat dat land onafhankelijk kon worden. Okay, nou, dan kan je eigenlijk niet op plannen... Ik weet niet hoe dingen precies ja. gaan, maar je moet wel uh, voorbereid zijn. Het doet er wel toe. Het doet er wel toe. Ja. En wat is uw volgende bestemming? De volgende bestemming is Zuidelijk Afrika. Oké, okay, nou, ik wens u daar heel veel ja. succes Oh, dat is ook wel een goed idee. Bent u al geweest? Nee, dat moet nog. En dan sjaaltjes meenemen. He? Ja. En, en niet, van die, ja, niet alleen voor mannen, want dat maakt heel verkeerde indruk. Als je ja. alleen maar machete, knopen en stropdassen ja. Ja. Ja. Ja. Ja. bij je hebt. En een, uh, en een, ja. niet, en een beetje leuke uh, sjaals dan. En niet van die ja. suffe hey. goed. Hartelijk dank. We spraken met diplomaat Herman Schaper over de mogelijke VN-zetel voor Nederland in de VN-raad per 2017. Nou, we moeten nog een tijdje afwachten of het gelukt is. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. De Chinese minister van Veiligheid houdt Oergoese separatisten verantwoordelijk... voor het incident begin deze week op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Een jeep reed vlakbij tot de toegang van de verboden stad... en die reed in op een mensenmassa. En bij het ongeluk kwamen de drie inzittenden daarvan van die auto om het leven... en ook nog twee toeristen. Het had erger kunnen zijn, want veertig omstanders raakten ook nog gewond... De Oeigoerse gemeenschap in de Chinese hoofdstad... vreest nu voor vergeldingsacties... omdat het om een terroristische aanslag zou gaan. Zou, want volgens Rien Segers is dat niet helemaal zeker. Hij is lector Oost-Azië aan de Hans Hogeschool in Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Laten we daar maar mee beginnen. Zou, hoezo zou uh, die, die mensen zijn dan niet per ongeluk... de macht over het stuur kwijtgeraakt? Nee, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk zo. Uh, wat heel duidelijk is, is dat, uh, dat het een aanslag is maar wat eh, nog niet duidelijk is, 100% duidelijk is... wie precies achter die aanslag zit. Mm. En de Chinese regering, eh, via de, de politie die heel direct massaal aanwezig was... op het eh, bekendste plein, zeg maar, eh, in Azië... Mm. Eh, had heel snel uitgevonden eh, dat dat eh, de Oeigoeren waren. En er is een, een terroristische beweging in het land... Die achter deze aanslag zou zitten. Oh. Uh, dat politie, voorlopige politierapport, want er komt natuurlijk nog een uitgebreider rapport, dat is doorgespeeld natuurlijk aan de regering. Die heeft meteen gezegd: uh, Dit zijn de Oeigoeren die erachter zitten. Dat is vervolgens overgenomen door de pers. Ik heb dat zelf uh, kunnen lezen in de Chinese bladen. Uh, stelselmatig, uh, zeer stellig ook: uh, Dit zijn de Oeigoeren die dat gedaan hebben. Oh. En dit is een afkeurenswaardige daad. En, en, uh, en denkt u, ja, het zouden ook drie Chinezen... Die, uh, wiens vergunning voor het restaurant ingetrokken is... Uh, en dat het toevallig Oeigoeren zijn? Is dat wat u denkt? Of... Nou, wat, wat ik denk is dat uh, nog niet aannemelijk is gemaakt... en dat is natuurlijk ook moeilijk... Uh, dat... Die uh, islamitische terrororganisatie die in uh, de provincie Xinjiang, waar dus de Oeigoeren wonen, dat die daarachter zit. Dat is, dat is nog niet aannemelijk gemaakt. Ik heb zelf een klein onderzoekje gedaan. Want die hebben dan nooit een aanslag buiten hun eigen regio ja, gedaan? Hè? Daarom is die aanslag ook zo uh, belangrijk. En wat je verder ziet, is dat je kunt afvragen: uh, het is natuurlijk een ramp wat daar gebeurd is. Er zijn vijf mensen gedood, twaalf liggen in intensive care. Uh, dat is natuurlijk vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar het is eigenlijk toch een knullige aanslag. M maar wat zou het dan wel kunnen zijn als het de Oeigoeren niet zijn? Nee, ja, maar, man, want niemand uh, heeft het opgeëist, toch? Nee, niemand niemands, heeft gezegd, niemands... wij zijn verantwoordelijk hiervoor. En, daar, en wel daarom, want ja, je kan een aanslag plegen, maar het moet ook ja, nog een soort... Wat ik zeg is dat er een, dat er een, een, een, een zekere kans is. En dat ik heel graag op het uh, politierapport uh, wacht in, in Nederland of in West-Europa. Uh, zou dat uh, toch voor, voor 95% duidelijkheid geven. Maar in China liggen zaken natuurlijk volstrekt anders. Wordt dat überhaupt gepubliceerd? Uh, dat wordt wel of gepubliceerd. Of gefabriceerd? Delen, delen worden, uh, worden opgemaakt, gefabriceerd en worden via de, de staatskranten worden, worden verspreid. Kortom, er is een scenario denkbaar waarin het zo is... dat omdat je hier met een opstandige provincie te maken hebt... omdat er sowieso problemen zijn daar... dat je op die manier een stok vindt om de hond te slaan... en om daar maatregelen af te kondigen. Is dat het andere scenario? Ja, dat, dat is het scenario waar ik op dit moment ook geloof aan hecht... Uh, omdat wij zullen zien in de, in de komende tijd en de komende weken dat de maatregelen genomen zullen worden in Xinjiang, de provincie dus van de Oeigoeren. Dat verder de Oeigoeren die verspreid over China wonen. Je u denken aan, uh, aan het oosten van China, aan het rijke gedeelte uh -huh. tussen Shanghai en, en Hongkong, Macau. Uh, waar uh, Oeigoeren actief zijn als straatverkopers van allerlei dingen. Uh, die moeten identiteitsbewijzen hebben. Normaal worden ze één keer in de week gecheckt. Want en, het zijn geen echte Chinezen, of zo? Uh, het zijn zeker uh, geen. Het is, het is een, een bevolkingsgroep die niet behoort, uh, etnisch gezien, tot de han Chinezen. Dus als wij uh, in China zijn, dan kunnen wij zien of iemand een Oeigoer is of niet. Je kan dat uh, tot op zekere kan je dat heel goed zien. Omdat de Oeigoeren een Aero-Aziatisch volk Ze Hebben dus ook, zeg maar, westerse invloeden als je naar hun gezichten kijkt. Ze hebben niet uh, zo'n ander, andere oogstand, meer een westerse het, oogstand. Het mandelkarakter van de ogen is minder geprononceerd. Ja, ja. En, <laughs> dat klinkt goed. Het zijn verder heel sympathieke mensen. Ik heb ze wel eens gesproken. Niet... Maar even, het is, ja. Ze worden in China niet als Chinezen beschouwd. Moeten ze een, een eigen soort identificatie hebben of zoiets? Uh, ze worden gediscrimineerd. Ja, ze worden, maar, ze worden, ze, zijn het nou Chinezen of niet? Zijn, eh, qua eh, nationaliteit zijn het Chinezen. Ze hebben alleen een andere godsdienst. En dan laten de, de Chinese regering laat zich daar ook op voorstaan. Het grote Chinese Rijk, waartoe ook het vroegere eh, Oost-Turkestand behoort. Dat was een zelfstandige staat waarin de Oeigoeren woonden tot 49. Net zoals Tibet is dat toen geannexeerd. Dat is een ongelooflijk groot gebied, dat vergeten we wel eens. Maar eh, Oost-Turkistan, dus nu de huidige provincie Sinkian, beslaat een zesde deel ja. van het oppervlakte van ja, het hele gebied. Ze hebben een land. eigen taal. Ze hebben een eigen taal. Ja. En daar worden er op dit moment. Ja, tellingen zijn natuurlijk ook voor wat ze waard zijn. Maar men schat het op 12 miljoen Oeigoeren in Oost-Turkistan, in de vroege Oost-Turkistan. En daar zijn er ook een stuk of 12 miljoen Han chinezen naartoe gestuurd. Om. Eh, nou, inderdaad te zorgen dat ze, dat ze gediscrimineerd en onderdrukt zouden kunnen... Worden. Net als in Tibet, dat Net, je het, uh, ja, ja. het Chinees maakt. Zeker, dat je het cyniseert. Ja, ja. En dat wil bijvoorbeeld zeggen, dat is, buiten, dat is een heel trots volk... met een eigen taal, met een eigen cultuur, islam... Ja. met uh, een eigen geschiedenis, trotse mensen, eenvoudige mensen, arme mensen. Dus in 49 gebeurt zijn ze geannexeerd ja. en nu pas komt er gelazig. Nee, dat is natuurlijk al eigenlijk, natuurlijk van het begin af aan... Maar geleidelijk aan heeft de westerse pers enige belangstelling hiervoor gekregen. Omdat uh, wat daar speelde, ja, dat waren verzetsdaden die, die de pers niet haalde. Omdat het met, met bijlen en met messen ging. Dat zijn buitengewoon arme mensen. Eén ding wil ik nog toevoegen is, en dat is wat uh, misschien achter deze aanslag zou kunnen zitten... is het feit dat men buitengewoon boos is, de Oeigoeren, over het feit dat ze op scholen hun eigen taal niet mogen onderwijzen. Dus dat moet is dat alles sinds het kort, in het Chinees. Of is dat... Dat, dat is sinds de jaren 15. Maar goed, dus u zegt... het is voor mij nog niet helder dat die Oeigoeren erachter zitten. Het kan ook zijn dat die aanslag gepleegd is... Niet door de Oeigoeren, maar wel om met als idee om die Oeigoeren de schuld te geven. En dan dan de legitimatie op die manier te krijgen voor die onderdrukking. Ja, dat het een setup zou kunnen ja. zijn uh, door de Chinese veiligheidsdienst bijvoorbeeld. Nou, dat is, dat is een mogelijkheid. Ik denk dat het een hele kleine mogelijkheid is. Uh, maar wat voor mij telt is, uh, zit daar uh, de terroristische beweging, de islambeweging, achter uh, uit, uh, uit uh, Xinjiang? Ja of nee. Dat is, dat is belangrijk. Omdat als dat zo zou zijn... wat de Chinezen dus inderdaad mm -hmm. beweren... dan wil dat zeggen dat nu ook China... doelwit kan worden van echt zware terroristische aanslagen... waarvan dit de voorloper is. Want in dat gebied zelf worden wel zware aanslagen uh, gepleegd. Er worden aanslagen gepleegd, maar die zijn niet zwaar... omdat de middelen ontbreken om dat zwaar te maken. Er zijn opstanden, uh, zeg maar met messen, uh, bijtels en, en, en stenen... waarbij in 2009... Uh, 200 doden door politieoptreden, door de Chinese politie, uh, het effect daarvan was. Ja, maar ho hoe zou het dan in, in Peking opeens wel een zware aanslag kunnen worden? Nou ja, uh, doordat uh, men nu banden gaat zoeken uh, met, uh, waarover gespeculeerd mm -hmm. wordt in de, in de Amerikaanse pers. Uh, die zijn daar zeer alert op met, met Al-Qaeda. Dus daardoor. Heeft Al-Qaeda ook een tak in China? Nou ja, het is islam, hè? Islam. Ja, islam, islam nee, wel in islam. het gebied zelf. Maar, nee, maar... Op dit moment is dat niet aangetoond. Maar ik zeg dat de Oeigoeren eh, uitermate, eh, uitermate bedroefd zijn... en met name boos zijn over het optreden van de Chinese politie... altijd al in hun provincie, in hun zogenaamde autonome provincie... dat zij nu eh, links gaan zoeken met Al-Qaeda om het geweld... En dat zou dus ook verklaren waarom dat geweld nu zoveel zwaarder is. Exact. Omdat ze dus exact. op die manier die middelen te pakken exact. hebben gekregen. Je moet zich voor, zo voorstellen dat voor de Chinese autoriteiten... is dit een, een absolute slag in het gezicht. Ze hadden nooit verwacht dat op het meest uh, goed bewaakte plein van heel Azië... Zoiets dergelijks zou kunnen gebeuren. En goed bewaakt is het, hè? Het is ongelooflijk goed bewaakt. Ja. Ik bedoel, als je daar rondrijdt. <laughs> je wordt leeggeschud voor je uh, plein opkomt. Uh, je, je, je ziet in feite alleen maar politie en hier ja. en daar een toerist. Het is ongelooflijk zwaar bewaakt. Dus men vraagt zich ook af: hoe heeft dat, de autoriteiten vragen zich af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe die auto die controles kunnen passeren? Hoe is het mogelijk? En uh, dat wil zeggen dat je nu in de komende weken. represaiemaatregelen kunt verwachten. Uh, in de provincie Xinjiang, maar ook in Peking en Shanghai, de grote steden. En die verhalen horen wij omdat dat natuurlijk nog de plek is die westerse correspondenten zeker, kunnen bereiken. Zeker, zeker. Maar westerse correspondenten berichten nauwelijks uh, over de positie van de Oeigoeren in Xinjiang. Kan je daar wel naartoe reizen? Vinden is dat goed dat je daar naartoe gaat? Um, als Want Tibet u, is, uh, no -go area is een no-go area. area. Zo erg is het nog niet een Oeigoer, dus als u een... Je moet daar natuurlijk wel een toestemming voor krijgen. Ja. Eh, dus uw visum... En die krijgen dus waarschijnlijk niet? Eh, als u zegt dat u journalist bent, dan heeft u denk ik een probleem. Nee, maar als ik in oude schoenen zit? Eh, oude schoenen? Nou, dan zullen ze tegen u zeggen... ja, die kunt u ook opsturen. Hoeft u daar niet naartoe te gaan. Hm. Doe mij wel voor u. Maar, eh, kijk, uw visum eh, naar China... wil niet zeggen dat u eh, ook Xinjiang komt. En wil zeker niet zeggen dat u Tibet ingaat. Dat is no go. Ja, absoluut. Hier okay. hebben we het nog niet het laatste van gehoord, hè? Nee, ik denk eerlijk gezegd, er is heel weinig aandacht geweest in de, in de pers, in de Nederlandse pers, Amerikaanse pers ook niet zo verschrikkelijk veel. Uh, maar toch vind ik dit een historisch feit. Uh, wat naar mijn smaak het begin is van uh, allerlei harde troubles in de provincie Xinjiang en misschien ook in China. En dat heeft natuurlijk ook implicaties voor ons. Uh, kijk, als China onrustig wordt, als het niet duurzaam meer is, uh, dan heeft dat ook effect op de gehele wereld. Dus laten we hopen dat het niet zo ver komt. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het ging dus over het ongeluk begin deze week op het Plein voor de Hemelse Vrede. Was het nou een aanslag, ja of nee? En was het, waren het de Oeigoeren? of in ieder geval was het die verzetsbewering? Goed, u hoorde het. Rien Zegers, lector Oost-Azië aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Hij heeft zijn twijfels. zo. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, hartstikke leuk. All you need Zazi. En het kinderkoor volgens mij gaat nu weer verder... met het instuderen van uh, volledig correcte Sinterklaasliedjes. Ja, precies. Goed, Egypte redt bibliotheek van het Amsterdamse Tropenmuseum... luidde de kop deze week in de dagbladen. En zo is het maar net, want de Egyptenaren willen maar liefst... zeven kilometer boeken overnemen van het Tropenmuseum... en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Die instituten hebben geen geld meer voor die boeken... na het stopzetten van de Rijkssubsidie. Maar waar gaan onze boeken nou eigenlijk precies naartoe? We gaan erover praten met iemand die vorige week nog op de plek was... waar die boeken binnenkort zullen komen te staan. Arabist en journalist Annabel van den Bergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en waar komen ze terecht? Ja, Ze komen terecht in de allermooiste bibliotheek die ik ooit gezien heb. Dat is de bibliotheek van Alexandrie. Ja, dat is, heeft ook nog een enorme geschiedenis, hè? Absoluut, ja. Die bibliotheek is eigenlijk heel nieuw. Die is tien jaar geleden gebouwd. Die is eigenlijk daar geplaatst, omdat de oude bibliotheek van Alexandrie daar ook stond. Maar die heeft een heel treurige geschiedenis. Die is eigenlijk verschillende keren verbrand geweest. We weten niet helemaal precies door wie en wanneer, maar we weten wel dat daar heel veel... Kennis en heel veel wijsheid en heel veel boeken mee verloren zijn gegaan. Ja, dus het is een uh, hele symbolische uh, plek. Zeker. Ja, het is een spiksplinter nu, heel erg modern, prachtig gebouw. Hè? Er waren foto's in de Volkskrant afgelopen week, waarvan je dacht: zo, zegt dat, uh, dat, ze dat, dat ze daar het geld voor hebben, überhaupt daar. Ja, wel, het is eigenlijk zo dat de bibliotheek natuurlijk um, in de eerste plaats ook erfgoed is. Dus UNESCO steunt het ook. Dus ze worden wel gefinancierd door het buitenland en door, door heel veel uh, fondsen. Dus in die zin hebben ze inderdaad wel het geld. Maar het geld is niet per se 100% Egyptisch geld, laten we het zo stellen. Ja, ja. Nee. Maar hoe is het nou zo gekomen? Ja, wel, het is, het is zo, denk ik, dat de bibliotheek of de directeur van de bibliotheek van Alexandrië eigenlijk... Uh, ten alle kosten wil vermijden dat er nog meer boeken zouden verloren gaan. Dus natuurlijk als hij het bericht krijgt van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, dat zij geen plaats meer hebben voor een hele collectie van hun boeken, ja dan is hij natuurlijk wel bereid om die boeken onderdak te geven en dat betekent ook voor de bibliotheek van Alexandrie weer meer boeken, weer meer kennis, weer interessanter voor de bibliotheek zelf en bovendien is er ook gewoon nog heel veel plaats in die bibliotheek. Nou ja, dat is natuurlijk heel fijn, want wij zijn er eigenlijk met ere van af. Maar het is natuurlijk ook wel een tikje gênant. Het is een tikje gênant voor Nederland, ja. ja. ja. <laughs> maar het is, het is wel heel fijn dat, dat, dat Egypte, ja. ondanks de huidige situatie... ondanks het huidige klimaat, wel nog steeds bezig is... met, uh, met bepaalde zaken zoals dat. Het gaat toch uiteindelijk over onderwijs, over, over kennis. Het is toch iets heel belangrijks, denk ik. Want we begrepen uit de kringen van het Tropenmuseum... dat het een serieuze optie was... dat die boeken gewoon in de vuilcontainer zouden verdwijnen, ja, voilà, ik denk dat het precies dat is wat men, uh, wat men in Alexandrië wil vermijden. Omdat ze daar de geschiedenis van hun bibliotheek heel goed kennen. Dat ze weten dat daar heel veel verloren is gegaan. En dat ze het willen voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Tja, dus de, kortom, dit is een prachtig initiatief. En het is uh, mooi. Is het ook een peperdure operatie? Waarschijnlijk niet, hè? Ja, hoeveel het precies zal kosten, weet ik niet. Het zal alleszins niet gratis zijn, maar ik weet wel dat Egypte zelf, of de bibliotheek van, van Alexandrië tenminste, dat zij ook zullen instaan voor de kosten van de verplaatsing van die boeken en die tijdschriften. Maar ze betalen er niet voor, dat lijkt mij, hè? Ze zullen niet betalen nee. voor, de, voor, voor, voor de aankoop van de nee. boeken. Wij ja, mogen niet. al blij zijn. Maar ik, goed, denk het. ik begreep dat alleen de Nederlandse boeken hier blijven. want daar kunnen ze dan weer niks mee in heel Alexandrië. Dat klopt, maar dat is gelukkig ja. maar een heel klein aandeel. Ja, goed. Nou, fijn dat het zo is uh, opgelost. Dankjewel, journalist en beste Annabel van den Bergen. Ja, het ging nu dus zo over de bibliotheek van Alexandrië. Als u er meer over wilt weten, kunt u terecht op onze site nieuwshow.nl. Dank je. In Nederland is controverse ontstaan over het gebruik van bietensap door topsporters. Het populaire sportdrankje wordt massaal gebruikt door wielrenners, duursporters en atleten. En het wordt een beetje beschouwd, tenminste in de wandelgangen, als legale doping. En zou de prestaties bevorderen en ook het uithoudingsvermogen verhogen. Maar in bietensap zitten ook hoge concentraties nitraat. En dat kan dan uiteindelijk kanker veroorzaken. Het Voedingscentrum heeft gisteren een waarschuwing uit laten gaan... waarin het gebruik van het diep rode sap door sporters wordt ontraden. Maar daar trekt atlete Miranda Boonstra zich echt niks van aan. Ze is de beste marathonloopster van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ge drink je het echt veel, Zal dat bietensap? Um, nou, ik drink bietensap voor belangrijke wedstrijden... En dat zijn misschien drie, vier wedstrijden per jaar. Dus het is niet dat je dat elke dag het hele jaar doordringt. Oh. Maar um, er is niet echt controverse ontstaan in de -sap wereld, zeg maar. Ja. Er is uh, één journalist die heeft een stukje geschreven in de Volkskrant. Maar het is toch dat voedingscentrum dat het ontraden heeft? Ja, maar blijkbaar heeft het voedingscentrum zijn literatuur... niet goed bestudeerd van de afgelopen jaren. Want zowel de World Health Organization, de WHO... als de European Food Standard Agency... Die heeft al een aantal jaar geleden duidelijk vermeld en gezegd dat nitraat in voeding totaal geen relatie heeft met wat voor kanker dan ook. En um, sterker nog, er wordt nu juist heel veel onderzoek gedaan. op ongeveer 100 universiteiten door de hele wereld. waarbij juist gekeken wordt dat bietensap een beschermend effect tegen kanker heeft. En dat weten hebben. ze bij het voedingscentrum niet? Nou ja, ik heb geen contact opgenomen met het voedingscentrum. En ik werk er ook niet. Maar blijkbaar hebben ze dat soort onderzoeken inderdaad niet gelezen. En dat is toch wel heel jammer. Want het komt nu onterecht in een ja, slecht nou ja, daglicht. Je, had, je hebt twee uh, leuke flesjes meegenomen. Want uh, wij dachten gewoon aan zo'n liter fles van de voedingswinkel. Uh -huh. uh, van, de, van de natuurvoedingswinkel. Maar het is echt uh, een, een sportdrankje geworden. Zo ziet het eruit. Beat it, sport, stamina, shot. Uh, het wordt echt geconcentreerd, dus genuttigd. En het is niet zo dat je de natuurvoedingswinkel moet voor een fles uh, bietensap. Nou ja, je kan bietensap ook zelf maken. Je kan natuurlijk gewoon uit je eigen tuin uh, Gewoon een eigen bietje, bietje naar binnen werken. Maar um, het wordt geadviseerd zeg maar, om twee uur voor de wedstrijd... ...nog um, ja, een halve liter gewone bietensap te drinken... ...of één of twee van die kleine flesjes. Ja. Nou, je kan je voorstellen dat je ja, twee uur voor een marathon... ...geen bieten gaat eten of een nee. halve liter bietensap even drinken. Maar, maar dat is inderdaad makkelijk weg te krijgen. Hoe ja. zijn ze erachter gekomen dat bietensap prestatieverhogend werkt? Dan weet ik eigenlijk niet precies hoe ze daarachter zijn gekomen. Zover ben ik de literatuur ook niet ingedoken. Maar er is... Um, Geloof je het wel? Er is nu heel veel onderzoek naar gedaan. Um, vooral bij recreatieve sporters en de subtop zeg maar. Er is nu wel wat twijfel of het ook echt bij topsporters werkt. Maar er is heel goed uh, blind onderzoek gedaan. Dus dat mensen bietensap kregen en uh, sporters geen bietensap. Maar het proefde wel eens bietensap. Dus zij wisten niet of ze het echt wel of echt niet kregen. En je zag dat de groep die echt wel bietensap kreeg, dat die gewoon beter presteerde. Dus er is gewoon goed onderzoek naar gedaan. En vooral in Engeland, op uh, de universiteit, wordt veel onderzoek gedaan naar bietensap. Ja. Hoe werkt het? Um, nou, om het heel kort te zeggen, uh, want er is natuurlijk een hele reactie oh, ja. van, van processen, maar uh, het werkt eigenlijk op het hart uh, bloedvatensysteem. Het is dus ook heel goed voor je, voor je hart eigenlijk en voor je bloedvaten. En um, het, het, het verwijt zeg maar je bloedvaten, zodat dus ze ietsje wijder zijn en het bloed makkelijker stroomt door je lichaam. En zo kan de zuurstof dus makkelijker naar je spieren toe gaan. En werkt dat ook met andere groentes? Um, Krijgen we ja, straks en... ook bleekcelderie, sap en. Ja, in principe. spinaziesap. Ja, in nitratie natuurlijk ook. gewoon Sla en spinazie en dat soort dingetjes. Ik weet eigenlijk niet precies waarom ze echt voor sap gekozen hebben. Um, misschien omdat er in bieten wat, wat um, meer vitamine C en andere stoffen zitten. Want dat is namelijk ook nog um, het idee, zeg maar. Um, uh, in bieten zit natuurlijk niet alleen nitraat. In bieten zit ook nog uh, vitamine C, vitamine E, polyphenolen. En dat zijn stoffen die juist beschermen tegen kanker werken. Ja, ja. Ondertussen heeft Peter de Bie in zo'n ja. sportflesje. Het ruikt hartstikke Geconcentreerd bietenzappen. Neem eens een slokje. Ja? Kijk of jij ook beter gaat ja. presteren. Ja. <laughs> Ik vind het zelf niet echt heel erg lekker... maar dat nou, in zo'n flesje daar zit bietensap... Het, het was mij verkocht als dus dat het niet de zuipen was. Maar dit, dit, dit, dit gaat wel, Je toch? Je hebt weleens gewoon bietensap uh, En Sommige glonken? mensen vinden gewoon bietensap wel een lekker, hoor. Ja, dat doe ik ook. En dus is te drinken. Toch? In zo'n klein flesje zit ook nog extra vitamine C. Dus dat is juist goed over nagedacht. Dus dat, ja, mochten er eventueel negatieve effecten zijn van nitraat... wat dus echt ja, ja, volgens uit jouw... oude onderzoeken komt... bij ratjes in mega hoge concentraties wat dus nu al, ja, echt al jaren tegengesproken wordt... dan helpt dat vitamine C dat juist weer te voorkomen. Hoe wijdverbreid verbreid is dit, gebruik onder sporters? Um, ja, heel veel, ja. Ik het komt eigenlijk een beetje overgewaaid uit Engeland... waar dus heel veel onderzoek is gedaan. En ja, in Nederland, ik ken heel veel marathonlopers die het gebruiken. Uh, de wielrenners gebruiken Balkan, ook... Uh, Elke Mollema begreep ik. Ja, de Belkinploeg gebruikt ook bietensap. Ik dacht wel, de, de, de urinecontrole is heel eenvoudig geworden met bietensap... Of, als, je kan namelijk meteen zien of iemand bietjes heeft talt, gegeten. Ja, ja je ja, ja. ja. Maar ja, nog, ja, er wordt gezegd dat het een natuurlijke doping is. Maar het ja. heeft echt totaal niks met doping te maken. Ik bedoel, doping zijn illegale praktijken. Ja. Die met naalden en weet ik wat allemaal gebruiken. En dit is gewoon een natuurproduct. Wat je eigen eitje uit je eigen tuin kan halen. En um, het is gewoon, gewoon ja, ja, het, hangt er, het hangt er gewoon een beetje vanaf hoe je doping omschrijft. Als je doping omschrijft als iets wat prestatieverhogend werkt... dan zou je het beste een natuurlijke doping kunnen noemen, toch? Ja, maar ik vind dat wel weer De heel negatief doping heeft gewoon een verkeerde, klinken. verkeerde, ja. verkeerde, verkeerde klank. Uh, hoe lang gebruik jij het al? Um, ik gebruik al sinds 2010 bietensap. Ja. Uh, ook op aanraden van NOCNSF. NSF. Mm -hmm. En uh, sinds begin dit jaar de kleinere flesjes, de BID. Ja. Want het is toch wel fijner uh, fijne drinken en ik vind het ook lekkerder. En um, ja, ja, ik kan natuurlijk niet zeker zeggen of het helpt. Want ja, tijdens een wedstrijd heb je met zoveel factoren te maken, zoals wind en je eigen goede getraindheid en bla bla bla. bla. Dan moet je echt in een laboratoriumconditie uh, ja, kijken of het echt hoeveel effect het heeft. Maar ja. ja, dat is altijd moeilijk. Maar goed, hoe gaat het? Want jij bent marathonloopster. Hè? Je, je bent de, in, de, in de publiciteit geweest omdat je toen net die limiet miste. Ja, vorig jaar. Uh, ja. Ja. Balen was dat, echt. Ja, ja, ja, Acht ja. seconden, Ja, was niet veel. Ja. Yeah, ja. En toen ja. had je toch nog hoop dat je zou gaan naar Londen? Je dacht, strekken... Nou... Nou ja, dat nee. deed je waarschijnlijk tegenover de krant. Want je, je wist natuurlijk dat die Hendrix, ja, die, die, Marius Hendrix, de, de, de NOC-NSF-baas... Die, die kan natuurlijk niet zijn hand over zijn hart strijken... want dan heeft hij er twintig voor zijn bureau staan de volgende dag. Hè? Nou, dat was wel een beetje wat ze zeiden. Maar dat is eigenlijk nonsens, want er zijn maar heel weinig atleten, zeg maar. Want je moet natuurlijk wel de internationale limiet halen. Ja. En er zijn er echt misschien maar drie of vier... die ook de internationale limiet hebben gehaald. Dus het is een beetje, ja, een beetje raar om te zeggen... dat er ineens twintig mensen voor oh. zijn deur zouden staan. Maar um, ja, inderdaad, ik heb toen wel die rechtszaak ben ik nog begonnen... maar dat was meer om het principe... En um, ja, voor mij heeft het toen geen effect gehad. Maar ik merk nu wel, er is nu binnen NEC en wel een discussie gaande over de limieten voor Rio. Ja. Dat ze toch op een hele andere manier willen gaan aanpakken. Hoe dan? Um, ja, daar zijn ze nog over aan het discussiëren. Het hoe enige wat het je toch snapt is bij de staande: een tijd is een tijd en een gewicht is een gewicht. Ja, maar het bepalen van die tijd uh, is natuurlijk... Um, elk land bepaalt weer zijn eigen tijden. En Nederland is daar gewoon tot nu toe vrij streng of heel streng in geweest. En um, ja, je hebt ook gewoon internationale limieten die al heel streng zijn. Ja. En um, ja, misschien dat ze zich nu wat meer richting de internationale bonden gaan confineren. Even, even dus dus nog je terug... hebt nog hoop voor Rio, begrijp ik. Ik heb altijd nog hoop ja. voor Rio, ja. Even terug naar dat voedingscentrum. Hoe zou, hoe zou dit ontstaan zijn? Heb je enig idee dan? En nou ja, het is dus... Een... Uit een heel oud onderzoek, waarbij ze dus nitraat... dus alleen nitraat, niet een combinatie met uh -huh. vitamine C en andere... Ja, dus de goede producten ook uit de biet zeg maar... hebben toegediend in hele, hele, hele hoge concentraties bij ratjes. En blijkbaar is dat ene onderzoek heel erg blijven hangen bij het voedingscentrum... en hebben ze daarna niet meer in de, naar andere epidemiologische studies gekeken. Uh -huh. En ja, ik hoor wel vaker verhalen over het voedingscentrum... dat heel erg op oude uh, literatuur blijft hangen, zeg maar... En ja, ik neem aan dat er ook wetenschappers zitten... die hun literatuur bij zouden moeten houden. Maar bij een of andere manier gebeurt dat niet. En ik denk ook wel dat ze op zich gelijk hebben... dat je niet het hele jaar door uh, elke dag liters bietensap moet gaan drinken. Maar dat is met alles. Je moet ook niet kilo's vlees gaan eten... of elke dag liters sportdrank gaan drinken. En ik denk dat ze daarom een beetje een, een, een veilige limiet stellen... van uh, ja, zoveel nitraat per dag... Of per week. Maar dat is een gemiddelde natuurlijk over een heel jaar. En dat bietensap drink je ook niet het, elke dag, het hele jaar door. Dus ja, het voedingscentrum is natuurlijk meer met uh, gemiddelde over ja, jaren heen bezig. Mm. En uh, die zijn misschien ja, altijd heel erg aan, aan de zuinige kant wat dat betreft. Maar ik vind het wel raar dat bijvoorbeeld een World Health Organization. En een Europese voedingscentrum zeg maar. Een heel ander standpunt hebben dan het Nederlandse. Uh... We krijgen hier een, uh, sorry, een, een mailtje van Maas van Beek. Uh, topsporter Wereldrecuur werelduurrecordhouder, 66,639 kilometer. Dat zal wel wielrennen zijn, hè? daar ga ik tenminste vanuit. uit. Ja, niet hardlopen. Nee, niet, nee. nee, dat ga je niet halen. Maar hij zegt, ik gebruik al sinds 1987, toen bij hem het melanoomkanker werd geconstateerd, gebruikt hij bietensap. En hij denkt dat hij juist mede daardoor, dat heeft bijgedragen aan zijn genezing. Ja. Zijn ook dat soort verhalen? Ja, nou ja, er wordt nu dus heel veel onderzoek naar gedaan. Onder andere ook bij mensen met diabetes. En ook bij zwangere vrouwen. Ook omdat het natuurlijk een uh, goed effect heeft op je bloeddruk. En er wordt gewoon ook inderdaad... Ja, naar Het is bloeddrukverlagend, naar... hè? Ja, ja. Oh ja. En er wordt dus ook gekeken naar juist uh, de combinatie van... omdat er natuurlijk nitraat en uh, allerlei antioxidanten in bieten zitten... Uh -huh. dat die juist dus uh, het risico op kanker kunnen verlagen. Maar daar moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden. Maar, Kijk, één zo'n verhaal zegt natuurlijk nog niks... maar het is wel interessant om dat te gaan onderzoeken. Ja, maar als je zo'n flesje leeg drinkt... voel je dan iets meteen in je lichaam? Of niet? Uh, nee... Nee, sommige mensen wel, die voelen zich wel gelijk wat fitter. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog weer een placebo-effect. Kijk, als je iets denkt dat goed ja. is, dan voel je je gelijk beter. Maar um, ja, ik blijf mijn marathon sowieso echt met bietensap lopen. Want ik ja. ga niet het risico en, nemen dat het echt. Eén flesje valt. voor de marathon? Uh, twee flesjes. Twee flesjes. Ja. En dan een uur van tevoren innemen, geloof ik. Na twee uur. Want, oh. ja, is het peperduur spul of niet? Terwijl het natuurlijk geen, geen, geen, geen pit kost om te maken? Uh, nou, het is ongeveer net zo duur als gewoon een bietensap. Tenminste in verhouding, want zo'n fles, uh, daar zit natuurlijk meer in. Ja. Maar dan moet je natuurlijk ook meer van drinken. Deze ja. kost ruim 4 euro. Okay. Die, die liet de fles bietensap uit. En Zo'n we heel Zo zijn uh, ik dacht 2 euro per stuk. Oké, okay. oh, dus, dus dat, dat is uh, ongeveer dus dezelfde prijs okay. als gewoon bietensap. Biet ja. Hé, hey, nou hartelijk dank voor de uitleg. Uh, we spraken met Miranda Boonstra. Gaat lekker aan de flesjes. En let u op haar, want die acht seconden... die gaat ze niet nog een keer te kort komen. Ga echt door tot aan Rio. Ja, Inderdaad. dus nog maar uh, 2,5 jaar. Ja. Dus uh, waarom niet? Ik vind het nog te leuk. En marathon is echt een super mooi onderdeel... waar je jezelf echt... En leert kennen en alle grenzen uh, ja, overschrijdt. Dat en mag je wel zeggen. Ik, ja. ik ben benieuwd wat de daadwerkelijke prijs is van dat flesje geconcentreerde bietensap, want daar gaan we het namelijk nu over hebben. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Wat is de daadwerkelijke prijs van een kop koffie? Of nou ja, van wat dan ook? Er zijn zaken als vervuiling, watergebruik, ontbossing en een leefbaar inkomen voor boeren verwerkt in die prijs? Het initiatief De Echte Prijs moet dat duidelijk maken. Als producten hun eigen Echte prijs, uh, prijs geven, zou ik bijna willen zeggen. Dan kan de klant precies zien welke producten het duurzaamst zijn. En daarnaast zullen bedrijven innoveren om hun schade te verminderen, omdat ze positief willen afsteken tegen concurrenten in de sector. Dat is tenminste het idee. We gaan het erover hebben met Adrie, Adrian, Adrian. Adrian. Adrian. De grote Ruiz. Uh, hij is oprichter van True Price. En hij gaf deze week de Max Havelaar-lezing. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat idee ontstaan van de, de True Pricing? Uh, de echte prijs? Nou, dat is ontstaan vanwege twee ideeën. Ten eerste zagen we dat voor duurzaamheid het allerbelangrijkste is... dat je de effecten die productie en consumptie op de maatschappij he, hebben... dat je die gaat verwerken in prijzen. Dat je die integreert in de economie. Want daar kun je zoveel mee winnen. Want natuur heeft zoveel kapitaal, ook economisch kapitaal. Een oerwoud is zoveel waard. En als we dat uh, vernietigen, dan vernietig je ook heel veel economische waarde. Maar dat is een heel abstract concept... We dachten, hoe kun je dat hele abstract idee nou tastbaar maken voor mensen? En dan, toen kwamen we bij de echte prijs. Want dan breng je, je terug op iets heel uh, op de prijs, iets wat iedereen kent. Geef eens een productniveau. voorbeeld: um, van iets wat, wat een echte prijs heeft, die heel erg afwijkt van de prijs die je in de winkel betaalt. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, um, we hebben het nog niet doorgerekend, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar benzine, heeft dat een hele hoge echte prijs. Want dan moet je de CO2 bijnemen, de olie die je uit de grond haalt. Uh, dus die echte prijs gaat heel erg omhoog. En dan wordt bijvoorbeeld elektrisch rijden wordt een stuk aantrekkelijker. En bijvoorbeeld uh, koffie, noem maar wat. Ja, dus we hebben ook koffie doorgerekend. Uh -huh. Dus binnenkort, nu nog niet, maar binnenkort gaan we daar ook mee naar buiten. En bij koffie zie je dat het eigenlijk ontzettend meevalt. Dus dat je ontzettend veel problemen voor een relatief klein bedrag kan oplossen. Dus als je kijkt naar een kop koffie, nou, dan zal daar een aantal cent kom daarbij... Um, en dat is dus heel positief. Dus dat is hier voor een heel klein ah, bedrag. Maar waar hebben we het dan over? Hebben we het over die boeren behoorlijk betalen Of hebben we het over niet het kappen over van alles. bossen? Dus dat is het mooie nee, maar, van nee, Maar maar geef, nee. geef, geef dan eens een voorbeeld. Neem eens dus als je, nou koffie, ja, als je bijvoorbeeld ja, koffie pakt... en dan kijk je door de hele keten... en dan zie je hoe die boeren met elkaar werken... en dan hmm. rekenen we uit. Nou, wat heb je nodig om eten te hebben... en gezondheidszorg... Um, en... Je rekent uit wat een boer zou moeten verdienen. Precies. En dan goed. kijk je naar wat verdienen ze nu. Okay. En dan kijk je naar dat gat. Goed. En, en... en dan kijk je naar, er is bos gekapt en dat heeft ja. zoveel schade of zoiets. Precies. En dan ga je delen enzovoort. En dat, en dat ga je allemaal toerekenen tot dat ene kopje koffie. Is dat niet totaal natte vingerwerk? Uh, nee. B een beetje. Nee. Ja, ik bedoel, er zitten natuurlijk uh, foute marges in. Um, maar je kan dat best wel goed uh, terugrekenen. Ja, het, is toch, het lijkt lastig. Hè? Hoe verdisconteer je en verdwijnt het oerwoud in de prijs van een product? Nou, omdat je kan kijken van nou, wat kost het om zo'n oerwoud te behouden. En dus we zijn heel erg in onze manier van aanpak uh, actiegericht. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat dingen goed blijven... dat je de waterstand kan behouden? Um, dus daarmee hou je het ook heel erg concreet... en kunnen bedrijven er ook wat mee doen. Kun je een rekensom maken? Beetjes, want je hebt het over concreet. Kun je wat getallen noemen, wat prijzen? En, nou ja, je, je, je hebt bijvoorbeeld, als je kijkt over een leefbaar loon... Mm -hmm. um, in Brazilië, dan heb je ongeveer um, uh, tussen de 500 en 1000 euro nodig. Mm -hmm. um, en ze krijgen ongeveer de helft, zo'n boer. Nou, En dan zit je op tussen de 250 en de 500. En dat reken je dan door tot een kopje koffie. Nou, En dan hoef je maar uh, een paar cent extra te betalen. En dan heeft, hebben die boeren... Hebben en dan ga je die schade aan het milieu enzovoort. Dat ga je, ga je ja, dan, dat dan berekenen? En dan de het? vervoerskosten neem ik aan hier naartoe. Ja. Al ja. dat soort dingen? Al, je neemt alles mee. Oké, okay. en, en dan kom je op een prijs, en, ja. en dan komen jullie met een tabel, en dan zeg je: u betaalt nu uh, gemiddeld 23 cent voor dat uh, kopje koffie van u, maar als u eigenlijk de echte prijs zou betalen, zou dat uh, 38 cent uh, uh, zijn. Ja, en dan? Nou, wat, wat, on, wat het doel is, want. Uh, je wil niet dat mensen meer gaan betalen. Je wilt dat de echte prijs naar beneden gaat. Dus dat je op een andere manier gaat produceren. En dat kan. En bijvoorbeeld als boeren meer efficiënter zijn... kunnen ze meer produceren, een hoger inkomen krijgen. Je kan ze trainen. Um, je kan op een manier produceren waardoor minder CO2 in de lucht gaat... waardoor je minder water gebruikt. En vaak zit er ook nog een business case in voor bedrijven... want dan hebben ze ook minder uh, daadwerkelijke kosten die ze hoeven te betalen... Um, dus daar zit een win-win in. Dus mensen hebben het idee dat alles veel duurder moet worden. Maar oh. dat is helemaal niet waar. Jullie zijn in overleg met het bedrijfsleven gegaan over ja, dit idee. Axo, DSM geloof ik enzovoort? Ja, dus uh, Rabobank, okay. Triodos. Oké, okay. okay, nou ge geef eens een voorbeeld van, van die gesprekken. Axo bijvoorbeeld, verf. en dan? Nou, die maken een aantal dingen. Die maken ontzettend veel dingen. En die, die zijn uh, dit jaar weer uh, eerste geworden... in de Dow Jones Sustainability Index. Ja. Dus we gaan eerst naar bedrijven die het goed Duurzaamheid doen. Duurzaamheid index Ja, ja. van de wereldwijd. Um, en voor hen is het interessant... omdat ze hiermee kunnen laten zien dat ze het echt beter doen. Want alle bedrijven die zeggen dat ze duurzaam zijn... maar ze hebben geen harde feiten. Dus door met voorlopende bedrijven... voor hen zit er een prikkel in... om dat te kunnen laten zien. Omdat ze dan scoren bij de klant. Ja. Uiteindelijk... Als je dat door zou rekenen, kom je dus bij die prijs, die echte prijs... Ja. kom je bij een lager bedrag uit dan dat je het vies zou produceren. Ja, precies. Juist, precies. En Dus dat je met nieuwe technologieën kunt zien van... hé, hey, dat is eigenlijk een stuk aantrekkelijker. Dus, dus kortom, op een goed moment zou Axo die prijs op die manier lager kunnen krijgen... dan concurrenten in de Verenigde Staten die ook verf maken precies. of zoiets. En die kunnen zeggen dat komt omdat wij... Ja. dat is jullie ideaal. Ja. En dan, en dan eerst intern, want zo'n bedrijf dat is natuurlijk een groot bedrijf. Dus ze kijken eerst intern van nou, kunnen wij innoveren hiermee? En dan zijn er ook een aantal bedrijven die zeggen van nou, we zouden hier ook wel mee naar buiten willen. Maar zou je, dus, zou je willen dat er uh, uh, in de, de winkel een uh, echte prijs stikken naast de, de prijs die betaald moet worden op een product zit? Ja zodat mensen kunnen transparantie. zien. Transparantie, want dat past ook bij deze tijd. Want mensen willen weten hoe dingen echt zitten. Ze willen weten worden we nou afgeluisterd of niet. Uh, bijvoorbeeld bij uh, nou, zo'n energiebedrijf. Die opeens 100 miljoen. Uh, aan schone energie niet had geleverd. Dus transparantie is, past gewoon heel erg bij deze tijd. Ja, nee, dat begrijp ik. En dat mensen dan denken, hey, dit product heeft een echte prijs... die heel erg dicht bij de, Precies. Ligt bij de prijs die ik betaal. Dus het is in dat opzicht een goed product. Ja, en dan hoef je niet over al die dingen na te denken... want het is zo ontzettend complex. Nou ja, het is complex nu al fair trade gewoon. en je hebt al die mogelijke keurmerken. Ja. Want daar zit je natuurlijk ook weer, weer. Daar weer een, een, nou, keurmerk, wij, een soort van keurmerk erbij. Wat hè? wij willen is dat bestaande keurmerken dit integreren. Want dan um, hoef je maar één ding te begrijpen en snap je meteen elk keurmerk. Want nu heeft elk keurmerk zijn eigen systematiek. Um, en hier als elk keurmerk dit doet, Nou, dan kun je dat allemaal gaan vergelijken. En, en gaan jullie dat dan introduceren of hoe gaat dat nu in de praktijk verder? Dus wat, hoe, hoe we het nu doen, we zijn die uh, protocol aan het ontwikkelen. En dat is wereldwijd de eerste die zowel de sociale als de milieukant doet. Er uh, is dus ook veel interesse naar mondiaal. En dan zijn we met een aantal bedrijven projecten aan het doen. Um, en nou, zo zijn we het aan het aanpakken. Maar meneer Unilever, meneer Shell enzovoort... die in principe die wil wel met je in gesprek? Nou, we kunnen nog niet vertellen met wie we in gesprek zijn... en nog niet hebben gecommitteerd. Nee, dat doen we niet. We kunnen wel vertellen met wie we wel werken. Nou, goed, af zou in ieder geval... De SM, bijvoorbeeld een uh, chocolademaker. Tony Chocolonely, die gaat volgend jaar... de echte prijs van een pure chocoladereep publiceren. Dat zal wel, ik, ik, laat me gokken... maar dat zal exact dezelfde prijs zijn als dat hij nu vraagt. Nou, dat, uh, dat, dat ziet u volgend jaar. Ja, nou, ik kan je de uitkomst onszelf voorspellen, ja, hoor. Ja, maar Choc Tony Chocolonely was natuurlijk altijd met die slaafvrije chocola... natuurlijk ja. een koploper, hè, op dit ja. gebied. Ja, zeker. En ze groeien ontzettend hard. Ze zijn nu groter dan de Het is ook hartstikke lekker chocola. Ja. ja. Alleen een beetje duur, eigenlijk. Zeg ik me nu te bedenken. Ze nou. zijn een stuk duurder dan gewoon de reep. Ja, dat valt, dat valt ontzettend mee. Nee, dat valt helemaal ah. niet mee. Nou ja, goed. In ieder geval, de True Price ligt waarschijnlijk heel erg bij de prijs die je betaalt. Goed. Het is duidelijk. Ik wens jullie heel veel uh, uh, sterkte en uh, succes. met. Uh, want het lijkt me een heel, heel, goed, uh, een heel goed initiatief. Dank je wel. Uh, Dank je wel. de Groot Ruiz van True Price. Over zijn initiatief om ieder product te voorzien van de echte prijs. Zometeen, na tien uur, zijn we bij u terug. Met Thomas Ros en Frank Westerman. Dat is een -Ari storm. En de kunst van het risotto maken. Ja, tot zo. Samen. Samen Tros.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 Als je echt iets magnifieks en schitterends wil zien, dan ga je met je podiumcarocaart doen. Ook dikke pret, de Podiumcarocaart in het kerstpakket. Kijk op podiumcarocaart.nl/slash Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade artikelen. Dit is Radio 1.